met het NOS Journaal. De Britse prins William is voor de Kate Middleton beviel vanochtend in een Londens ziekenhuis van een meisje. De naam van de baby is nog niet bekend gemaakt. In juli 2013 kregen Kate en William al een zoon, George. De nieuwe baby is de vierde in de rij van troonsopvolging.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 De laatste zeven kisten met stoffelijke resten van slachtoffers van de ramp met de MH17 zijn op weg naar Nederland. Vanmiddag gaan de A2 en A27 even dicht voor de rouwstoet van Vliegveld Eindhoven naar Hilversum. In Hilversum worden de stoffelijke resten onderzocht in de van Oud-Heuste kazerne. De leider van de missie, Pieter Jaap Albersberg, zei donderdag dat hij goede hoop heeft dat ook de laatste twee slachtoffers kunnen worden geïdentificeerd. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een rechtszaak tegen 49 verdachten van het lynchen van een vrouw begonnen. De dood van de 27-jarige Farhunda werd gefilmd. De beelden veroorzaakten veel verontwaardiging in Afghanistan en daarbuiten. Farhundas lichaam werd zwaar verminkt gevonden in een rivier. Ze was met stokken geslagen, overreden met een auto en in brand gestoken omdat ze een koran zou hebben verbrand. Dat bleek later niet waar te zijn.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 Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat vide tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg 7 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. De rijbaan is helemaal dicht. Verkeer van Amsterdam naar Amersfoort kan omrijden via Almere over de A6 en de A27. Veel verkeer is er onderweg naar de Keukenhof. Op de N207 vanuit Alphen aan de Rijn staat 7 kilometer verder voor Hillegom. En 208 Sassenheim richting Haardem voor Hillegom 5 kilometer. Tot zover de verkeers...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 Uitgezocht speciaal ter nagedachtenis aan mijn vader, die afgelopen zaterdag is overleden. Als opening hoor u onze herkenningsmelodie van Louis, dames, met Weet je nog wel, oudje? Een opname uit 1928. Onderweg zometeen André Hazens, ook Peter Koelewijn. Maar nu eerst Juni Jordaan met de begrafenis van Mankeneles. De hele Willemstraat is stingreep reep in roer, en ieder trok ze zonder ze pakje we moest de man die hem was gepiept Met ze allen hun niks begraven gaan Familie Leijen en ieder die je had gekend De loterijclub in het Fiskalezie was present Ome Gerrit die lief zwaaiet met zijn vrouw met een rode des, maar ook verder in de raal. En al de kraaien zoals gewoonlijk van geen neutje vies. Sloegen bij schele dries, gaan partijen achter de kies. In de buurvrouwen jammerde sapperloot. Die arme manken zo in een dood.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 want altijd de wessie los Nou krijg ik tenminste honderd gulden Uit de dode boos. Toen de stoet voorkwam Toen hij's is me zo heel droog die arme man uit het raam van vier En En ieder riep opzij, hij is gemeen genoeg, ze biedt Bovenop je testen springen, als je hier de kans toe ziet Toen het lag beneden kwam het hier heel net Met blommetjes in het eerste ruitig meer gezet. Daarom stapte iedereen in de ruitige meteen. En toen ging de stoet met de begraafplaats heen. Maar in de Spardammerstraat werd eerst gestopt, oh zo. Bij een kroegje op voorstel van Rooieberg. Ze haalden nijlers netjes uit het ruitig. Zetten hem toen zo lang maar rond de rippeljaart. Toen een partijtje stoten. In de heel roudstoet ziet, zocht in de oude kat vergetelijk uit voor een verdriet. Toen ik soepi dronken werd rietenselijk, jongens, nou is deel eens weg, bringen En in iedereen de bak.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 Ze de Nijlers netjes uit de kroeg vandaan Eens rijden in een gestrekte draad. Zingende is het net of het een of was Die mijn manken Nijlers naast zijn graaf Onder een dronken mans gespiets Een oude ketsgehuil, Viel met een plong en helaas zien de kuil. Ome, me. ze laten we niet langer blijven staan. Zand over maar in alles is gedaan. Toen ome Gerrit het hoort, de schreide die in toos angst. Nog een erover, eens zand over haan. Wat maand in eerste is even uit. Hij kroop die kuil, en er stond er een zijn. En nou toe werd de draas van de knoppartij. S'avonds kwam ze in en gedaan, wijl ze op geen benen meer konden staan. Van de begrafenis terug in de Jordaan. SHUT yeah. Peter Koelewijn met je wordt ouder, papa. En daarvoor André Hazes met uh, papa. CFM Zandvoort, de lokale omroep CFM Zandvoort. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend ochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Dat bent alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En vandaag wijken we iets af van de jaartal. Want uh, ik heb allemaal liedjes uitgekozen ter nagedachtenis aan mijn vader. En natuurlijk ook als u nog een, natuurlijke bekende vrienden of familie heeft die, die zijn overleden. Dan zijn dit de mooie liedjes ter nagedachtenis. Onderweg zometeen Frans Bauer. Met een nummer wat hij speciaal gemaakt heeft voor zijn vader. De hemel heeft er een engel bij. Maar nu eerst Stef Bos met Papa. Ik heb dezelfde ogen En ik krijg jou.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 Ik heb je soms gehaald Maar jouw woorden Ze liggen op mijn lippen We're Ik hou voor jou in de hemel, een plekje vrij. Dat zijn de woorden, die jij tegen me zei. Je zal wachten en kijken, hoe het hier gaat. Zal er voor me zijn mij verlaat En voel ik mij bevangen Door intens verdriet En wil ik dat niemand Mijn tranen dan ziet Dan hou ik me vast Aan dat ene gevoel Kleven heeft weer een doel De hemel heeft Voor mij waken tot die tijd komt voor mij. In het hemelsblauwe licht zal ik dan lopen naar het paradijs. Zwevend op de witte wolken in het paradijs. Duizenden vlinders, een vogel zingt zijn wijn. Je zult lachen en huilen van puur geluk. Bestaan, hier echt heel ver vandaan. En heb ik weer verlangen naar die mooie tijd. En wil ik dat jij dan naar beneden kijkt. Dan roep ik heel zacht in gedachten jou naar. Voel je dan naast me staan? Heeft mij kracht en liefde tot aan mijn rij. voor u Frans Bauer. Het nummer wat hij speciaal geschreven heeft voor zijn vader. De hemel heeft er een engel bij. En ik heb even weer voor u. Vandaag hebben we naast bewolking met een paar buien te maken. In de middag trekken de buien naar het oosten weg... en komt de zon tevoorschijn. En ook vandaag is het met gemiddeld 12 graden aan de frisse kant... voor de tijd van het jaar. Dan gaan we weer terug naar al die mooie Hollandstalige hits. Robert Long nu. Met liedje voor Als ik er niet meer ben.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 Muziek van Laura Omloop met ik mis je zo, papa. En daarvoor hoorde u een hit van Dooma met Pa. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70. Het is vandaag dinsdag 28 april, de dag naar Koningsdag. En vandaag een, een iets aangepaste uitzending. In verband met het overlijden van mijn vader afgelopen zaterdagavond... heb ik alleen maar liedjes uitgezocht... ter is aan vader of papa. En zo ook nog een nummer van Robert Long nu met vader op een fiets. Soms duikt het beeld weer op... mijn vader op een fiets. Hij rijdt langs het terras... waar ik kwaad drink en ik zeg niets. Het waait een beetje...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 Breng ik niet op? Waarom schreeuw ik niet? Hey, kom zitten, pa, wat drink je? En hoe is het er nou mee? Weg met die strijdpijl, pa. Wij zijn zo koppig, allebei. Jij bent mijn vader en ik ben net zo'n zak.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 Met Droomland een opname met 1969. En daarvoor hoorde u Robert Long met Vader op een fiets. Dit was Zandvoort uit Zandvoort. Als u nou denkt, ik wil het programma nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Hier op CFM Zandvoort de lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. En uiteraard volgende week deze weer een normale uitzending met natuurlijk al die mooie taalgids van de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Ik wens u nog een hele mooie week. En misschien tot volgende week dinsdag. Ik laat u achter met Marco Borsato. Met de opa. En ook nog Frans Bauer. Met zonder vaarwel En ik zeg tot ziens. En misschien tot volgende week. Vroeger zat ik u op de bij opa. Hij vertelde Echt met een Dat ik straks onder jou ben, is wat ik nu ontken.